Het is één minuut overal half dit is Diavro op Hilversum 1. De nu volgende aflevering van Biels Co. is afkomstig uit particuliere bron. De technische kwaliteit is niet helemaal je dat, maar nog alleszins de moeite waard om naar te luisteren. Biels Co. Een hoorspelserie van Jan Moraal. <tieden>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 Bron van de radiospeciaalzaak. Ja, ja, ik had net even naar u gebeld, maar u was er toen nog niet. Nee, ik belde nog even over mijn pick-up, meneer Brom. Daar moest een nieuwe naald in, weet u nog wel. En u zou er drie maanden geleden even inkomen zetten. Eén deze dagen, zei u toen nog. Nou ja, het geeft niks. We vergeten allemaal wel eens wat. Hé, en ik heb hem er zelf al ingezet, hoor. Dus dat is voor elkaar dan. Alles in orde nu? Nou, kijk, het geluid is nog steeds wel een beetje raar, hoor, meneer Brom. Maar dat vind ik nog niet eens zo erg eigenlijk. Want het nare is dat het klapje niet, niet meer dicht kan vanwege het balkje. Begrijpt u? Het klapje? Ja, dat is dat plastic opzettertje. Oh, dat is de deksel. Nou, kijk. Als ik het klapje dus op de onderkant zet, dan raakt het balkje vast. Ach, u noemt dat het armpje. Haha, wat schattig, het armpje. Nou ja, zeg, daar krijgt zo'n apparaat opeens iets menselijks van. Is dat uw eigen pond? Oh, iedereen doet het zo. Ja, juist. Ach, wat zijn de mensen toch aardig eigenlijk, hè? Maar goed, als ik dus het klapje op de onderkant zet, dan krijg ik een stijf armpje dus, ja. Ja, toch vast tegen de deksel. Ach, wat zegt u dan dan nou? Ontzettend technisch allemaal, ja. Nou, ik denk dat het toch door die nieuwe naald komt, meneer Bron. Kijk, die oude, die was helemaal afgesleten natuurlijk. Dat was nog maar zo'n klein puntje, hè? En die nieuwe, nou ja, dat is gewoon een normale naald, hoor, een naald. Maar toch loopt de zaak vast. En daarom wou ik u nou eigenlijk eens vragen, meneer Brom. Een speld, kan dat? <lacht> <lacht> nou ja, anders heb ik al gedacht, probeer ik het met een punaise op de rand van de onderkant, begrijpt u wel? Zodat het dakje wat hoger komt te staan. Wat dacht u daar dan van? Wordt dan wel een beetje wiebelig natuurlijk, maar goed. <lacht> meneer Brom, bent u dan nog? <lacht> Gaat het raar zeg Teg net dat ik iemand huilend worden weglopen. Nou ja, dan repareer ik het toch zelf eens eventjes, zeg zo. Ik heb toch nog een zak van die kleine spijkertjes ook slotten. Niet goed schiks, dan kwaad schiks. Wat jij? Goedemorgen. Morgen, meneer Biltz. Precies. <laughs> dan moeten ze vroeger opstaan. Oneerlijkheid, daar kan ik niet tegen. Dat is in strijd met mijn principes, oneerlijkheid. En zeker in zaken. Daar nou word ik heel vals dan, hoor. Maar men is alles in staat als ik oneerlijk bejegend word. Is, dan is het gemeenste niet gemeen genoeg, ja. Maar daar hebben ze nou ook om gevraagd, wat jij? Heb ik ergens om gevraagd? Huh? Nee, nee, nee, dat zou ik maar niet doen ook. Want wie weet geef ik iets. <lacht> en niet in de sfeer van papkust, mam, goeiemorgen, nee. Maar in de sfeer van verdorsten hoe stuit op glas bier. <lacht> Ja, maar het is een merk niet. <lacht> wat goed, het is een merk niet. Oeh, wat goed. Voortreffelijk geparreerd. Ja, hè, dat, hè? Meer doen. Hou ik van. Geestige mensen hou ik van. Over een merk gesproken. Heb je het gezien? Wat? Gisteravond. Feest van de brandweer. Jubileum. Ja. Herreburg. Met die meid weer. Die meid van hem. Heb je het gezien? Thea? Nee, wat? Nee, wat? Dat décolleté. Van die meid. Van Herreburg. Van rust hè? Om van achteren maar te zwijgen. Juffrouw Thea. Zeg maar, juffrouw Diklethea. Nou, wat was er daarmee? De helle toe nou de Diklethea van hier tot Tokio. Ja, en dan komt er nog even een praatje met me staan maken... ...met Dumi -me naast me. Zo iemand die zo dicht tegen je aankomt staan praten, je kent de type. En met al dat blote dan. En daar Dumi, Tante Lien dan, mevrouw. En ik dus hier, en zij daar. Nou, maar dan ben je wel even klaar voor, als gezond mens. En Doemie is toch al zo scherp in die dingen. Ja, terecht waarschijnlijk, maar ik zit er maar mee, hè. Ik moet het maar zien te klaren. Op het laatst zegt dat mens, die meid van Herrenburg, dan, hè. die zegt: Wat kijkt u toch steeds naar het plafond? Ik denk nou, ik wou uh, dat het naar beneden kwam. <lacht> maar ja, dat kan je niet zeggen, natuurlijk, hè. Nee, maar wat zei je dan? Nou ja, ik heb zoiets gemompeld: van, oh joh. Dat is je tweede natuur als bouwondernemer. Ja. Onwillekeurige belangstelling voor een mooi stuk stukadoors werk. Maar ja, geloofwaardig klinkt het niet vanzelf, hè? Met vlak op mijn neus al die huid. Nee, nee, we hebben daar geen beste beurt gemaakt hoor, wij. Wie, wij? Wij, Wiels Co, of niet soms? In welk opzicht dan? Ter helle zeg. Het feest van de brandweer, ja. Burgemeester, BNW, de raad, iedereen is er. En waar zijn tot twee uur s'nachts alle logo gericht? Op het vel van die meid van Henneburg. Nee, dat is knap gedaan van die jongen hoor. Dit is mijn grootste concurrent, dit is een smeerlap, maar dit is knap hoor. Want wat zet ik er tegenover, vertel jij me dat maar eens, wat ik daar gisteravond tegenover zette. Doe me soms. Ja, nou ja. Hoe bedoelt u? Nou ja, ik bedoel, ik bedoel als, als blikvanger, hè. Doe mee, soms, moet ik die soms... Met van hier tot vandaar en, en, en met van dit tot vandaar dus, dus en van dit, de de, de brandweer jungle insturen, nee toch? Nou, waarom eigenlijk niet? Hè? Nou, omdat. Wat zeg je? Ik zeg, waarom eigenlijk niet? Doe me, Lien dan? Mevrouw? Nee, ik bedoel, nou ja, kijk, ik bedoel, die kan met een beetje goede wil nog door voor een meid van. Nou ja, maar dat is praat achteraf, nietwaar? Doe me, had gisteravond. De grijsje aan te slotten, hè? Ziekdikke, gedistingueerd. Maar ogen in de zin van ogen, nee, nee, nee. Naast die blote meid van Herburg dan, nee. Nou, vind je dat dan zo belangrijk? Het is toch gewoon een feestavondje? Ja, nou en op, zomaar een feestavondje. Als volgende maand de bouw van de nieuwe brandweerkazerne wordt aanbesteed, aanwezig de burgemeester B&W in de raad, plus mijn grote concurrent Herburg met zijn in de blikvanger. Zomaar een feestavondje voor jullie. Ja. Maar voor mij is het even werken geblazen. Maar ja, werk daar maar eens tegenop, tegen zo'n blote vrouw. Knap hoor, van Herreburg. Zodra ik het zag, ik denk, ik ben kapot. En toen had ik nog zo'n kleine hoop, hè. Ik denk, laat nou straks alsjeblieft blijken dat ter helle ook. Maar jij had ook iets hoogs aan. Of de duvel ermee speelt voor het eerst, dat ik je bij zoiets in iets hoogs zie. Ja, neem me nou niet kwalijk, zeg. Dat was mijn nieuwe doorkijkblouse. Nee. Ja, zeker. Nee, nee wat is een doorkijkblouse? Daar kijk je doorheen. Ah, juist, ja, leuke gedachte, zeg. En, en, en, en wat draagt men nou daar dan onder? Niks. Niks? Dat maar niks? Nee, niks. Dus. dus ja, ja, ja. ja maar, dus dat droeg jij? J jij droeg niks? Ik bedoel, de Dus, dus, dus, dus ondersichtbaar, of onzichtbaar juist? Het is maar vanwege je het bekijkt, zeg, met niks eronder dan. Op, op, op alles, dat kan, je, kan je ook stellen, op, op, open en bloot. Maar dan in het voorzichtige, ik bedoel in het doorzichtige, bedoel ik, god, god is dat moeilijk, zeg. Zo, zeg, had je je aan? Ja. Ja, ja, maar het is me helemaal niet opgevallen, te helle. Oh, hè? Nee, nee, en ik kan me ook niet herinneren dat iemand anders meer dan normale belangstelling voor je getoond heeft. Ja, dat is heel wat, dat geven we toe, maar meer dan normaal, nee. nee. Dat gek eigenlijk, hè? Ja, yeah. Dat viel mij ook een beetje tegen, hoor. Yeah. Ik denk, omdat komt dat men het niet verwacht, hè? Ja, ja, ja, dat kan best, ja. Het zal wel zijn dat je denkt, ik zie het wel, maar het zou nou niet. Precies. Alleen de toiletjevrouw, die zei uh, wilt u misschien een handdoek? <lacht> ja, nou, het kan uh. ook natuurlijk zijn dat ze het lekkerlijk bedoelt. Ja, mogelijk, mogelijk, ja, ja, ja. Nou, ik zal er de volgende keer eens beter op letten, zeg. Leuk geprobeerd, trouwens, te helpen. Je best gedaan voor de zaak, hè, ja, maar het heeft niet zo mogen zijn. Andere keer beter, nou zal ik helemaal wel moeten. Wat? Met Paul. Met Koen? Hees, wat? Nou, ondercommandant Paul, ondercommandant administrateur van de vrijwillige uh, pyromaniakkeboel. Oh ja? Zeg, en Bosraaf dan? Die, die is commandant. Ja, Bosraaf is een malle apenpak, die is oh. commandant. Dat is ook zo fijn. Maar andere grote concurrent. Ja, die ziet het ook, net als Paul. Die krijgt ook inzage vanzelf. Ja, en wat? In de inschrijving bouwen van de nieuwe brandweerkazerne. aan Bosraaf zegt, krijgt het bedrag onder ogen waar ik voor inschrijf. Nou, en? Wil u zelf bouwen dan? Zelf Bosraaf? Nee, nee, nee, hoor. Nee, nee. Nee. Dan krijgt meneer opeens een fatsoensbevlieging, ja, zogenaamd dan. Dan wordt meneer opeens de integer commandant van de vrijwillige brandstichterij. <laughs> dan is het opeens van, nee, nee, ik wens niet zelfs maar de schijn te wekken, dat ik in mijn functie van commandant de brand weer mijn eigen bedrijf zou bevoordelen. Begrijp je hem? Nee. Oh, nou ik wel. Want Herburg mag natuurlijk wel inschrijven, Waarom niet Herburg. Nou, dan krijgt... Nou, een commandant Bosra, wel het bedrag onder ogen, maar Biels voor inschrijven, hoor, dat wel natuurlijk. En drie keer raaien, wat zou er dan gebeuren? Ik geef het op. Oh, maar dat is toch duidelijk, zeg. Dat is toch bekend in de branche. Als we samen even Biels kunnen pakken. Handje plak onder de tafel. Haha, <lacht> ja, daar staan ze in de branche toch onbekend? Uh, Ik zeg nou ook nooit eens iets aardigs van die mensen, hè? Precies, daar hebben zeer juist, kind. En dat is dan ook wel mijn enige waarde, hoor. Dat ik de heren door heb. En dat ik de zakelijke hardheid heb om de heren van hetzelfde laken en pak te verkopen. Wel te verstaan, na een klein gesprekje met mijn goede vriend en architect Polleman, Hoi. Ah, hoi, even, even, even mooie tijd, man. Half elf pas. Komt iets vroeger. <lacht> Goed, maar nog juist op tijd om even een lesje te volgen, boy. Voor een dieping van je inzichten in de aannemerspraktijk. Met name de benadering van het personeelsprobleem. In dit geval, Paul. Als hij straks komt, goed opletten. Als ik jou was, zou ik er iets van noteren. Van ons, psychologische benadering van Paul. Leerzaam voor je. Ja, weet je wat voor jou leerzaam zou wezen? Nee. Een stukje plakband op je lippen. <laughs> ja, ja, ja. Weet je wat ik nou verstomd Raai je nooit? Zeg, stukje plakband op je lippen, verstomd kraaien. Ja, ja. Wat zei die eigenlijk? Zeg, versta die jongen vaak zo gebrekkig, merkwaardig. Stukje plakband. Ja, dat zei hij ook. Oh, pardon, daar heb ik kennelijk even niet goed op gelekt. Maak jij nog maar liever eens een lekker, een lekker mokje koffie voor omen. Ja? Ja? Als jij het risico wil nemen. Ja, geen LSD op het klontje, alsjeblieft. Nou, dat is nou hoogmoedswaanzin, zeg. Ik ga er een beetje paars voor de zwijnen zitten werpen. Ja, ja, geweldig. Daarachter die tafel. Een biels, ja. Dat Het zit erin en komt eruit ook, ja. Ik denk alles. Is... Morgen, Chef. Morgen je vertellen. Dag, Koen. Hé. <tus> Morgen, Chef. Uh, uh. Uh, morgen meneer Biels. Hè? Huh? Uh, goedemorgen meneer Polleman. Ehm, uh, is er iets, chef? Nee, uh, nee, nee, Paul, nee. Oh, helemaal <laughs> niet, Paul. Nee, chef, dan had ik het verkeerd, chef. Ja, Paul. Nou, dan, uh, dan ga ik maar weer eens aan het werk, chef. Nee, Paul. Wat zegt u, chef? Ik zei nee, Paul. Nee, Paul. Nee, Paul. Wat, uh, wat dan, chef? Even praten, pol. Nee, nee! maar, Rippie! De, de, de, de koffie nog niet klaar, Boyke? En nog niet, nee. Ik uh, kan ik de zoutzuurdruppels niet vinden, namelijk. Ja, ja, nou. ja hoor, hoor, hoor. Praat we even zonder koffie. Schuif aan en noteer. Eh, uh, akkoord, Paul? Uh, jazeker, chef. <laughs> Waarover, chef? Oeh. Oh, oh. Over zomaar wat, Paul. Gezellige babbel, eenvoudige bliekpraat, ontspannenderwijs dus. Directeur, adjunct en jij als architect. Kaka, kleine koud onder elkaar, begrijp je? Oh, ja, ja. Op, uh, op zo'n manier, chef. En niet anders, Paul, waar uh, zullen we het dus over hebben? Over met? de vloek van het kapitalisme. Zijn willen het ah. niet er even buiten houden? Als volwassenen spreken? Ja, volwassenen, lichamelijk misschien. Lichamelijk grenst de volwassenheid bij jou aan het beledigende. Je ja, beaandel onderwerp graag. Uh, mag ik even, Paul? Graag, chef. Iets wat mij zomaar even te binnen schiet, Paul. Om onbelangrijk, alleen maar om het gesprek op gang te brengen. De brandweerpoel. De brand, uh, oh, u bedoelt het jubileumfeest gisteren. Mm -hmm. Ja, dat was mm -hmm. leuk geslaagd, vond u niet, mm -hmm. Mm -hmm. ja? Bedraaid aardige blouse had jij daar overigens aan, Eline? Mm -hmm. Ja, hoe vond je hem? Geweldig en leuk, dat hoge, hier, hè? leuk, dat tijdje goed hoor. Ja, leuke stop ook, hè? Bijzonder, dat hele lichte spul, leuk hoor, ja... Zo waanzinnig, zeg ik. Je zal dat niet geloven, Eline, maar ik dacht werkelijk een moment dat... ...maar dat zal wel natuurlijk niet zijn, ik bedoel... zei u iets, chef? Nee, nee, nee, Wij hadden het over de brandweer, en niet over de bloese van Terhelpen. Nou ja, het begint allebei met de B, zeg maar, chef. Ja, ja het begint allemaal met een nee, hè? Ja, ja, maar je hebt ze geen van tweeën gezien. Laten we dat wel even vaststellen. <tie> maar wel de hele avond met ogen op steeltjes zitten, smul kijken naar blote hier en blote daar van die meid van Herburg. Dat wel, hè? Ja, dat loog er niet om, hè, chef? Ja, dat loog erom dat het bijna barstte vol, daar <tie> Dat was alleen maar bedoeld om de aandacht te vestigen op de uiterst matige bouwcapaciteitje van meneer Jules Herreburg. En meer inhoud had het niet, duidelijk? Nou, is dat nou niet een beetje ver verzocht, chef? Zie daar, mijn probleem Het feit, namelijk, dat jij een watzoenlijk mens bent, man. Dat vind ik een compliment, chef, dank u wel. Graag gedaan, Paul. De kinderhand blijkt snel te doen. En probleem twee dan, het feit dat ik zelf ook een latzonderlijk mens ben, tenzij iemand daar iets tegenop wenst te komen. Ja, hoeveel spreektijd kan ik krijgen? Twee seconden dan, je zal je inspraak hebben, twee seconden vanaf nu. Nou, jij bent toevallig wel een van de grootste... Bel, bel voor de tijd, tijd is op, dankjewel jongen. Uh... Jammer dat je het weer niet gevolgd blijft te hebben, hmm. want het ging er niet om of ik... Een de grootste ben, jouw stelling niet te mijne, maar of ik een fatsoenlijk mens ben. Luister even naar Paul. Paul. U? Ja, u bent een van de fatsoenlijkste mensen die je kent, chef. Conclusie nee, even? Dat jij een kleine kenniskring hebt, zeker. <lacht> <lacht> en geen beste. Conclusie nee, dat hier twee fatsoenlijke mensen tegenover elkaar zitten, jongen. <lacht> Om maar iets te noemen, Paul en. ...waar zou ik heen willen... ...za... ...als ik geen fatsoenlijk mens was, ...bijvoorbeeld... ...naar... ...de... Oh, ...juist ondercommandant-administrateur... Oh, ...van de brandweerpol. Nou, dat, dat, dat ben ik dan, chef. Nee, pol, nee toch. Ja, maar achter... ...je ziet het, wat is de wereld blijven Ja... ...maar nou, u bent van harte welkom hoor, chef. Uh, nee, pol, nee, dat ben ik niet. Jij bent ook een fatsoenlijk mens, Paul. En als ik, als ik onfatsoenlijk was, als ik de ondercommandant administrateur van de vrijwillige brandweer zou verzoeken mij inzage te geven in de cijfers, waarmede mijn vuile concurrent Herburg heeft ingeschreven voor de bouw van de nieuwe kazerne, wat zou jij als fatsoenlijk mens zijn, dan doen, Eh, uh, oh, oh, oh, u bedoelt het op zo'n manier, chef? Ja, dat <lacht> is ja, ja, ja, ja, Ik bedoel het op zo'n manier, echt waar, hoor? Ja, dat is nou de enige manier, want ik dat bedoel. Ja, nou, nou begrijp ik hem, chef. <lacht> dat zou natuurlijk geen sprake van zijn. <lacht> natuurlijk niet, natuurlijk niet dat... Daar zou jij niet over piekeren, Paul, wat jij... Geen momentje. Geen seconde, Paul. En ik trouwens ook niet hoor. Vol. Mm -hmm. Ik trouwens ook niet Stel je voor het zeggen. Of, of, of stel je voor. Of stel je er even voor. Dat jij van ons bijen de onfatsoen was. Hè? Dan, dan, dan zou je ook kunnen lachen. Als jij dat cijfertje op een papiertje te zetten, bijvoorbeeld, en aan mijn vroeg. Wat bied je ervoor? Ook een donkomische situatie, wat? Ja, hè? Zie, zie je ervoor. Ja, zie je ja. Is dat lachen? Nee. Nou, eerlijk, nee, meneer beeld. Ik kan het er zelfs niet voorstellen. Nou, ik wel hoor, jongen, ja. En wat zou ik je hier nog in dezelfde minuut het pand uittrappen? Niet? Nou, dat zou dan mijn verdiende loon zijn geweest, chef. Poei, Ik heb er de tranen van in mijn ogen gezet. Ja, ja, ja. Ik ook zeg, ik ja. ook. Hoe bedoelt u, chef? Nou, daar zitten we dan toch. Niet waar, liesen we dood of me we dood. Ik bedoel, twee fatsoenlijke mensen tegenover elkaar, Paul, net wat ik zeg. En daarom zullen we het elkaar nou eens even verdraaid lastig moeten maken, niet? Waarom, chef? Ja, je denkt toch niet dat ik het hierbij laat, pol. Ik zal die cijfers toch in mijn vingers moeten hebben, pol. Ik kan toch moeilijk met een goed koopbabbeltje babbeltje over jou en mijn goede fatsoen zaken de bliksem gaan zitten helpen, Pol. Ik kan toch moeilijk met in de commerciële verantwoordelijkheid een beetje gaan zitten verkwanselen voor een schotel, kleinlinzer, fatsoen. Nee. Terwijl commandant en Bosraad dat onderhand met mijn cijfers, vrolijk handje klap zit te spelen met Herrenburg. Heb je daar wel eens aan gedacht, Pol? Uh, uh, gelooft, u, gelooft u dat echt, nee, Paul. Fatsoenlijke mensen geloven dat nooit van elkaar. En al zou ik het geloven, Paul, al had ik de bewijzen... ...zou voor jou toch geen reden zijn? Inderdaad niet, chef. Huh? Uh, uh, al, al zou u mij chanteren, bij wijze van spreken? Ja, uh, precies. Noteer jij een of ander wel, ik weet Ik schrijf me blauw. Goed zo. Dan kan je het thuis verder uitwerken. Ja, daar maak ik keer een misdaadroman van. Juist, ja, ik bedoel onzin. Zetten we wat, wat, wat, wat zei je, Paul? E. Uh, uh, oh, oh, ik, ik zei, al zou u mij chanteren, chef, bij wijze van spreken dan, zei ik erbij. Aha, aha bij wijze van spreken dan, ja, ja, ja. Nou ja, ik, ik zou geen eens weten waarmee ik zou moeten chanteren, niet? Nee, oh. nou, dat zou ik ook niet zo gauw oh. weten, chef. Nee, nee, nee, zo in en in fatsoenlijk mensen afleid. Hoewel. Ja, ja, ja. Hoewel de wijze waarop jij vlede week de oude epidil versloeg... Op de 200 meter hordepomp, <laughs> ja, hè? dat heeft mij wel even, even bevreemd, zeg, hè? Een vent, heb je de til die jou normaal een straatlengte achter zich laat, moet je rekenen, hè. <laughs> Had u het door, chef? Nou, dat vind ik grap hoor. Nou door, door. Ik vermoed iets vol, hè? Ik weet natuurlijk niet wat, maar ik vermoed iets. Ja, dat, dat nemen we nooit zo serieus, hè? Die, die interne clubwedstrijd. Nee, hè? nee, natuurlijk niet. En dan is het weer elkaar dwars zitten, hè? Een beetje sportief stangen en zo. Ja, hè? natuurlijk. Ja, leuk, leuk, dat, leuk. toen heb ik stiekem in plaats van stalen. No. Loo pennen, Is de gedraaid, begrijpt u wel? B e Ja, bij e-pi, dat wil. En dat veegt dan nog behoorlijk bij elkaar, hoor. Dus dat scheelt je zeker op de 200 meter een paar stappen niet. Maar gelachen dat we even, ja, ja, ja, ja. Moet u rekenen dat hij meteen na de finish op afkomt en zegt... Koen, het leek wel of ik lood in mijn schoenen had. Ja. Ja. Ik zeg, ik zeg, dat had je ook. Ja, ja, ja. die, ballen, die ballen, ja. Maar het heeft wel als uitslag in de krant gestaan, hè? Jij één. Ah, wat het het, chef? Die clubwedstrijdjes, daar zullen we niet aan. Nee, hè? Nee, nee, nee. We, we, we, we, we, we, we, we gaan daar niet dat hele eind open lopen. Nee, nee, Moet nee. je net luie, Epi? Epi eh. de Til. Ja. ja, ja, maar het zou natuurlijk toch niet leuk zijn als het bekend bier. Uh, hoe bedoelt u, chef? Nou, als iemand hier, neef Eef bijvoorbeeld, je dreigt het bekend te maken, dat zou toch niet leuk zijn? Ja, jij wilt zeggen, dan zeg ik dat het een grap was. En dan zegt Epi de Til dat misschien ook wel, leer mij Epi kennen. En dan denkt het grote publiek, Gut, wat aardig van Evie de Til. Hij probeert de smeerlap nog te dekken. Ja, nee, dat is onzin, schep. Dat is een onzin. Ja, nou ja, ik bedoel het ook alleen maar zo zie je maar weer. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe makkelijk iemand te chanteren valt, niet? En dan zou het mij trouwens hard van je tegenvallen, Pol. Als hij het zwijgen van neef E4 bijvoorbeeld zou willen honoreren met het opleveren van het inschrijvingscijfertje van Heppenbuurder. Nou, daar is dan ook geen enkele kijkeltje. Nee, nou, dat is net als ik dacht. Hè. Jawel, nou, te tegelijk, daar zit hij dan, je baas. Zie je hem hm. aan het eind van zijn Latijn. o, goede zon, Latijn. <lacht> Eindelijk verslagen, een biels nota bene. Je kan niet zeggen dat ik mijn best niet ervoor gedaan heb. Nee, dat kan ik niet zeggen, nee. Dit is raar gesteld in de wereld volk. Zegt u dat, chef? Waar gaat het helemaal om? Acht, negen cijfertjes misschien, als je de centen meerekent. Parot cijfertjes. Maar ik kom er niet achter. Nee, chef. En dan te bedenken dat ik ze toevallig hier in mijn tas heb zitten, die man. Hey, ja. Maak me nou nog even beroerd over, zeg. Ja, ik bedoel het alleen als illustratie van het bizar gebeuren, chef. Ja, een duur woord voor pesten. In zijn tas, en dan te bedenken, Rinderman, mijn compagnon Rinderman, die het ook weet, raadslid en slotte, die krijgt het ook onder ogen. Maar die vraag ik het niet eens, Pietje, precies. Nou. Ja. Zeg, wat? dan zou je toch ook wel goed aan het verkeerde adres zijn, daar zorg je Ja, ja. ja ik, ik meen zelfs dat hij er nogal wat bezwaren tegen heeft, chef. Ja. Dat wij op die kazerne inschrijven, gezien zijn raadslidmaatschap en mijn functie bij de brandweer. Jazeker, nou en of zelfs daar heb ik voor moeten vechten. Ik vraag me we achter wel eens af, waar doe ik het nog voor? Mijn eigen compagnons, mijn eigen personeelslid, maar nee hoor, Lieve het wat doen. Zeg, zal ik dan maar eens even koffie gaan bakken? Ja! Ga jij maar eens koffie bakken. Oké, okay, ga je koffie bakken. Dat is het tenminste één. Die toch wel eens aan zijn oom denkt, de koffiebakker. Eh, uh, chef, uh, kan ik dan nu misschien aan mijn werk gaan? Jawel, Paul. Nou, wanneer ga jij maar weer eens wat zitten te tekenen? Een mal apie bijvoorbeeld, want zo voel ik me langzamerhand. Akkoord, chef. Tot straks dan, je, uh, Met M'n tas! Eh, uh, je wat? Met M'n tas! Eef, m'n Weer wat anders, Eef, met... Eef, je tas? Jazeker, die kleine stiekem met Eef, Eef... Oei, oei, oei, oei. heeft hem hier. Ja, kijk, ik nou ga ik koffie zetten met jouw tas. Is dat eigenaardig? Vraag ik mij af, is dat eigenaardig? Eef, donder en bliksem, joh, heb jij... Tabak, Bol, Bol, laat mij even, Bol, wil je? Nee, Eef, heb jij... Mijn eergevoel zeer zeker. De viespeuk... Een cent van mijn eigen jeugdhond nota bene. Pol, ah, ah, niet te snel gehoord. Het zou kunnen zijn, Paul, dat het kind is een onverwachte fijngevoeligheid. Liever niet met een bevestigend antwoord op mijn scherpe vraag. Jouw geweten belast, Pol. Je slordig beheer van Andermans geheim in aanmerking genomen, Paul. Hij wenst wellicht geen antwoord te geven om je te sparen. Wat niet weet, wat niet deert. Ja. Het is maar beter stille dingen stil te laten om met de dichter te spreken. Nou, ik, ik zou wel eens met heel iemand anders willen spreken, Chef. Op basis van het goede patsoen zeker weer, Pol. Inderdaad, Chef. Dat is prachtig, Pol. Dat staat je geweldig, Kerel. Maar dat doet me dan wel even een genoegen, Pol. En kijk hem aan. Het kind, die daar, het kind, heeft dat zakelijke geweten dat ons ontbreekt. Dat heeft hij wel, Pol. Hé, wie? dat er in een mensenleven hogere normen zijn dan onze pittepeuterige handjes giepen en mooi zitten en met twee woorden spreken van ons drieën. Paul is hij de enige die een in deze hart in zo'n donder heeft voor zijn zaak. Als er maar iets tegenover staat. Alleen. Aha, aha, Rinderman, kan meegenieten. Eh, uh, vriendelijk dan, dat ik dus ook al. Dankzij het kind, zeggen dat maar wij, dat we nog bestaan. Ja. Hij zit hier, Jos. Momentje. Dankjewel, keel. Ja, weer zeer. Ja, meneer Rinderman. Ja, Ja, meneer Rinderman. Ja, ja, ja, ja, meneer Rinderman. Daar kan ik het volkomen eens mee zijn, meneer. Wat heeft u? U heeft wat, zegt u? U heeft onze inschrijving voor de Brandweerkazerne, die heeft uw geweten ingetrokken. U kon het niet in overeenstemming brengen met uw opvattingen over goed fatsoen. Ja, ja, ja, ja ik, lach, ik lach helemaal niet, meneer Rennaal. Maar ik had wel de cijfers. Dus luisterde naar Biels Co. een hoorspelserie geschreven door Jan Moraal. De rolverdeling. Biels werd gespeeld door Co. van Dijk, Eline, Fiet Koster, Koen, Frans Koster en neef Eef, Mathé Verdaastonk. De regie had Jo Fischer Junior.